Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV, VVD, NSC en BPB willen om tafel met de EU om de regels voor Nederland te veranderen. Zo willen ze niet meer meedoen met asielafspraken en ze willen uitzonderingen op het gebied van natuur en stikstof. Al is het maar de vraag of daar iets van terechtkomt... want EU-leden kunnen niet zomaar voor zichzelf een uitzondering maken. Volgens correspondent Kisia Hekster zijn ze kritisch in Brussel. Ze zeggen dus waarom stellen politici dit voor... terwijl ze eigenlijk zelf ook wel weten dat die plannen niet haalbaar zijn... en dat ze dus het lid op de neus gaan krijgen in Brussel hoogstwaarschijnlijk. Want dat is slecht voor het aanzien van de politiek... en voor het vertrouwen in de politiek in Nederland. De meeste regels in Europa liggen juridisch al vast... Pinnen is op veel plekken niet mogelijk. Er is een grote pinstoring in Nederland. In supermarkten en winkels staan lange rijen. Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Voor het eerst is er iemand veroordeeld voor de protesten bij de Universiteit van Amsterdam begin vorige week. Een man krijgt twee maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Hij had met een paraplu naar de ME geslagen. Volgende week staat er nog een snelrechtszitting gepland. En dan ga ik het hebben over sarcasme. Het is herkennen daarvan is lang niet voor iedereen even makkelijk. Hey Penny, how is work? Great. I hope I'm a waitress at the cheesecake factory for my whole life. Was dat sarcasme? No. Was dat sarcasme? Yes. Was dat sarcasme? Stop it. Wetenschappers hebben nu een programma ontwikkeld waarmee een computer ook sarcasme kan ontdekken. Om het te testen kreeg de sarcasmedetector stukjes te horen uit comedy series Friends en The Big Bang Theory, die je net hoorde. En dan let de computer op dingen als toonhoogte en de context van een gesprek. En inmiddels kan de computer het best goed. In driekwart van de gevallen herkent hij wat sarcastisch is en wat niet. Onderzoekers hopen dat de sarcasmedetector mensen met autisme of dementie kan helpen. Het weer. Morgen regen in het zuiden. Daar wordt wateroverlast verwacht. Het wordt 15 graden daar tot 23 graden in het noorden van het land. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink bij de AWB. Er staat nog file op de N205. Van nieuw Vennep naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. De vertraging is nog een kwartier.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 You are free, but you're living in the belly of the enemy. Can you hit a clock strike 13? as you slowly wake up from this? Hey, now do you hear that sound coming up from the underground. Everything you've ever dreamed is within reach if you come with me. Probably will never be all the things we said. Trick City Your electric light up De single van de uh, Bohems is onderweg. Dit was nog uh, de oude single. Maar ja, die hebben we ook al uh, een tijdje niet gehoord, de uh, Bohems. Dus we moeten een beetje de schade weer gaan inhalen. En Electric City, dat is dus uh, de single die ze al eerder hebben uitgebracht. En morgen komt dan Weekend Wasteland uit. Dus die hoor je volgende week. Want dat kan nog, want dan is het gewoon nog een reguliere alternatief. Maar waarom zeg ik dat? Omdat de band uit Den Haag komt en bestaat eigenlijk grotendeels uit twee broers. Leon en Gabriel Huisman, eh, die eh, toch wel een beetje, beetje de vaardeldragers zijn van eh, de bohems. Eh, bovendien hebben ze het ook best wel druk, want aan het eind van de maand eh, gaan ze spelen in Staten. Dat is in Utrecht, daar spelen ze onder andere een, een show. En ik eh, moet even verder kijken, want eh, er is eh, nog iets wat, eh, wat nog komt. Of heb ik dan eigenlijk alles wel gezegd? Ja, zie je, het is alleen maar een promo over uh, de tweede single Weekend Wasteland... Uh, die morgen uh, gaat verschijnen. Dus dat uh, is morgen. Nu, uh, vandaag, want uh, we zitten er alweer uh, klaar voor... om straks nog twee keer uh, Stizi Novel en ook wat prominent ook To Zen uh, te gaan horen... in uh, een van de, van de nummers die nog komen... Um, over het schrijven van deze EP... Hoe lang ben je ermee bezig geweest, uh, Novel? Um, ik uh, ben er een half jaar... zijn we er in totaal mee bezig geweest. Want ja, niet alles wat... Uh, wat, wat, wat, wat we hebben gemaakt... is uiteindelijk op het EP gekomen. Hmm. Uh, we hebben wel echt selectief gekeken. En uh, ja, toen... Aan, aan het einde, dus op dat schrijverskamp... hebben we gewoon heel veel achter elkaar geschreven. Dus daar hebben we een uh, grote selectie... uit kunnen trekken. Ja. Dus ja, in totaal... zijn we een half jaar mee bezig geweest. Ja. Um, want als je op een gegeven moment... Uh, heel veel moet schrijven... Uh, zit er dan op een gegeven moment ook... Uh, de pufde, puf, uh, is dat er dan op een gegeven moment uit? Want ja, ja zeker. Uh, voel je zo'n <laughs> beetje... zo'n uitgeknepen uh, vaatdoek, Ja, ik, ook uh, om die reden probeer ik eigenlijk... Uh, misschien één keer per maand... naar de studio te gaan. Ik hoor wel eens rappers, die gaan één keer uh, per week... of zelfs meerdere keren in de week. Ja. Maar ja, uh, ik maak simpelweg gewoon niet genoeg mee... Op <laughs> ...iedere week naar de studio te gaan... ...of meerdere keren in de week. Ik, ja. ik, ik probeer gewoon één keer per maand te gaan... ...en dan kan ik gewoon iets goeds neerzetten... ...waarvan ja. ik denk, oké, okay, dit zou ik uit kunnen brengen. Ja. En dan kijken we ernaar van, oké, okay, is dit wat? Maar ook op dat schrijverskamp... ...op een gegeven moment aan het einde is de hele puffer uit... Ben je er ook klaar mee? Ja, um, want uh, waar, waar haal jij uh, de teksten vandaan? Uit uh, alles wat je meemaakt? Of ja. uh, ook uit je eigen leven zelf? Wat je al meegemaakt hebt? Ja, ik uh, haal mijn teksten vooral uit wat ik heb meegemaakt. Wat ik nog steeds meemaak. Uh, mm -hmm. Hoe ik over bepaalde dingen denk. Eigenlijk dat soort dingen. En ik denk dat dat voor de meeste rappers wel zo is. Ik denk dat dat voor de meeste rappers is... waar ze, waar ze hun teksten op baseren. Ja, tenzij je een fictief verhaal probeert neer te zetten... Maar ja, alles wat, de, wat ik uh, rap en waar ik een verhaal van maak is uh, non-fictief. Non-fictief. Uh, maar wel met een uh, dusdanige lading dat het iedereen zou kunnen betreffen. Zoiets? Ja. Zo verwerkt wel schrijven in ieder geval. Ja, um, goed. Maar dat, dat, dat is een beetje uh, waar je het een beetje vandaan haalt. Uh, hoe zit het uh, nu nog met, uh, met optredens en dat soort zaken? Um, ja, daar ligt op dit moment. In de periode van mijn EP heeft mijn focus totaal niet op optreden gelegen. Ik heb wel een periode gehad waarin dat wel is. En ik wilde het ook wel echt wel weer gaan oppakken. Ja. Um, maar ja, optredens regelen, dat is gewoon iets... Uh, ja, je moet, je moet wel benaderd worden. En ja. aan het begin van je carrière is het vaak eerder dat je mensen benadert en dat zij vervolgens daarna erin meegaan. Ja. Dan dat je eerst zelf wordt benaderd. Dus dat ja. is gewoon uh, het is gewoon strijden voor je plek. En ja, dat strijden vind ik leuk. Ja. Alleen heb ik er nu de tijd niet voor gehad. Nou, Oké, okay. maar het uh, staat nog wel ergens op je lijstje. Ja, dat want... staat zeker nog uh, op kijk, link. hello uh, ligt dichtbij Alkmaar. Dus een podium Victorie: zoiets. Ja, ik zou er graag een keertje willen staan. En ik sluit ook zeker niet uit dat het niet een keer gaat gebeuren. Uh, ik, mensen die, uh, die er werken, die volgen me. Dus uh, ze Kijk. zijn wel up-to-date. Uh, zo probeer ik altijd een beetje mensen te volgen. Volgen, hopen dat ze je terugvolgen. En dan uh, kan je er eventueel nog wat uithalen. Maar ja, moet je nooit verwachten. Want uh, hun doen jou eigenlijk een gunst uh, aan het begin van je carrière. Zo zie ik het altijd. Ja, oké. Okay. Dus, maar waar je dan misschien later van zou kunnen profiteren. Ja, zeker. Het is een gunst die hun doen. En uh, uiteindelijk uh, kan je er. Uh, laten uit profiteren, Dus uh, dat is ook ja, wat, je, wat je moet doen. Proberen mm. uit te profiteren en je gunst waarderen. Ja. Uh, deze EP is nu uit? Klopt. Op uh, alle okay. streamingsdiensten. Ja. Spotify, Deezer, iTunes... Sp uh, YouTube, you name it. Ja. En... Uh, ja, ik ben ook wel actief bezig geweest... met het promoten van het EP offline. Zo heb ik posters laten printen. Uh, en uh, ben ik ook wel een beetje bezig met posters plakken. Maar ja... Um, de mensen die het nog niet uh, offline of online voorbij hebben zien komen... gaat EP vooral beluisteren. Jong, roekeloos, maar gefocust. Ja, want uh, er is een band in Haalem... die ja. heeft uh, bijvoorbeeld uh, heel veel uh, met stickers lopen plakken... omdat ze dachten van... nou, er komt anders niemand op Bevrijdingspop. Ik, hun, uh, ik uh, heb van vermoeden wie je bedoelt. Ja, Hunk. Oh, ja. Nee, Hunk. Dus de, de, de band die Bevrijdingspop mocht, uh, mocht openen... vanwege het verhaal dat ze erop op acte woord hadden gewonnen. Dus mm -hmm. die waren een beetje toch een beetje uh, van... Ja, er, er zullen toch uh, wel mensen komen. Het ja, ja. bleek dus uiteindelijk dat er wel genoeg mensen waren. Hoor, die uh, ja. toch wel een beetje zaten te kijken van wat ze allemaal aan het doen waren. Maar uh, dat zou natuurlijk ook iets voor jou uh, kunnen zijn. Ja. Daarom uh, probeer ik ook zoveel mogelijk posters op te hangen. En ja. uh, kijken waar dat naartoe gaat. Ja. Um, dat even gezegd hebben, gaan we weer verder met de muziek. Want uh, er is een album in de maak van Elvira. En dit is de single die ze vorige week heeft uitgebracht. Het nummer dat heet, Out of My System. But your pain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 geleden hadden we al even een korte beschrijving van deze single gekregen van Scout. Het nummer dat heet kwijt voor altijd. Daarvoor hoorde Elvira met Out of My System bezig met een album wat eind van de maand moet gaan uitkomen. En dan zit daar volgens mij ook nog een EP of een album show zit daar ook bij. Dat is, is dan weer... Uh, volgende maand of deze maand ben ik ook niet helemaal uh, zeker van hoe dat uh, precies zit uh, dat was, uh, waren twee nummers achter elkaar uh, overigens over shows gesproken, deze die, uh, dame die had dat uh, met haar band een tijdje terug alweer, want dat is in maart uh, geweest Lasset met Chaos en daarna, nadat dit nummer ge geklokken heeft, mogen de twee heren weer aangaan uh, treden voor de laatste twee nummers van vanavond UNDERSTAND De weddenschappen zijn al ingezet. Er staat ergens nog een klein beetje een raam open hier in de studio. Op een kier. Dus Marcus en ik zeggen op een gegeven moment: Ja, de kans dat uh, de brandweer voorbij komt, zegt Marcus, is uh, nou niet, niet groot. Maar je weet het maar nooit, hè, hier in dit uh, dorp. Uh, de Vicky uh, kan zo gestookt worden in, uh, in dat opzicht. Dat is niet zo moeilijk. Maar goed, uh, dat was chaos van Lasset. We zijn uh, toegekomen aan de laatste twee nummers van Stiercy Novell. En ook. Toe die staat er ook bij. Dus we gaan uh, meteen uh, horen het tweede nummer van vanavond. En dat is Rust. Je hoorde het al. We gaan Rust even live doen. We gaan het rustig afsluiten. Ja. Maar zometeen gaan we nog hard binnenkomen met On Top. Ja. Heb nu Rust. Ik voel me okay. En dat vind ik best ironisch, want ik ben met Sam. Er wordt gesmookt hier in de backyard. En jars gerend hier in de studio. Dat verschil, dat moet er wezen. De een die staat, de ander die ligt nu. Als ik stappen kom, van later nacht, houden hou het solid en ik weet ik kom. Plannen die ik maak, die zorgen voor patronen. Flippen die is je dom? dat iedereen is gone. Van de bullshit die wil meemaken. Ben je down, dan moet je mee praten Sweer ik was down, je wil niet meemaken. Denk aan ISO, meer dan twee dagen. Denk aan geen stroom, maar heb wel lader. Back naar de track, nu zet ik die shit recht net de waterpas We werken aan tracks op een zaterdag En niemand weet niets wat ik doe Visie is schoon, ik ben on the move Toezijn, zeg zegt mijn idee is cool Stom in mijn room, net ik ben in de douche ik Heb nu rust Ik heb nu rust wel ik voel me zijn. En dat vind ik best ironisch, want ik ben met toezin okay. Er wordt gesmokt hier in de backyard, en jaarts gerend hier in de dat, dat verschil dat moet er wezen, weten. de een die staat, de ander die ligt lopen Ik ben altijd in de weer dus ik sta weer, achter de mic met uitzicht op een meer Wesker de stomme anders. ik die doe een keer op keer Manifesteer, dat is wat ik je zou aanraden Maar wees dan alle tijd jezelf, zien of van nou niet naapen Geef die eerste persoon aan toezin, en ik die ben een stofzuiger. Zet de ons op die achterbleven, soms kon ik nog wat Wow. De honger slaat weer toe, ik wil wat gaan halen Denk aan eten voor de hele squad Het wordt wel fast food, niet culinair Dit is een schrijverskamp, wat had je verwacht En nu rust, of terwijl ik voel me zen En dat vind ik best ironisch, want ik ben met toezan. Hij Er wordt gesmokt in de backyard En jij gerend gerenteerd in de studio Dat verschil dat moet er wezen De een die staat, de ander die ik the Universe. Je hoorde het man, rust. Doe eens rustig afsluiten, maar we gaan nog knallen, we gaan nog knallen. Yo, yo, yo, yo. Ja, dat, wa dat was uh, rust, ja, maar de rust is nog niet uh, weergekeerd hoor, want uh, er komt nog wat. En dat is on top. Yes, sir. We gaan echt even knallen met deze. Okay, okay, okay, okay. We never give up. Wij die gaan up, you know what's up niet in cup What? Met op, eet ik het op Ik ben in stad, ik ben alleen of bij mijn squad, squad. Nevertheless, What? verliezen we cash, want zo gaat dat We never give up, wij die gaan up You What? know what's up, wow. niet in cup Met op eet ik het op Ik ben in stad, ik ben alleen of bij mijn squad Nevertheless, verliezen we cash, want zo gaat dat Ja zo gaat dat, maar wij verdienen het weer terug En ik die geef het weer uit, aan van alles geef geen fuck ik die geef geen fuck, want ik ben geen fucking bitch En velen die zijn dat wel, heb het niet over die chicks heb veel druk gedragen, maar ik ging niet naar de gym Deed dat zonder attributen, deed mijn eigen ding wow. Deed mijn ding, en daarom lukt het wat ik doe wow. Die top die gaan we halen, maakt niet eens uit wat ik doe Ben alleen maar aan het werken nu, en geld is nu dus wat te maken 24 uur per dag, dat valt niet eens te fucking halen, niets Dat zijn die drukke dagen, kan niet eens meer rustig slapen Ik word wakker en ik zit me alweer druk te maken Het weekend staat al om de hoek, dus ik die feest wel dan. Ben niet op een huisfeest, zittend aan een borst. Or My mate defend you, but up a feast in the fucking start My mate defend you, but up feast in the fucking start We never give up wij die gaan up, you know what's up. No. niet een cup, met op een sub. Eet ik denk het toch? Ik ben in stad, ik ben alleen op mijn squad Nevertheless, verliezen we cash, want zo gaat dat. We never give up. Wij die gaan up, you no. know what's up. niet een cup, met op een sub. Eet ik denk het toch? Ik ben in stad, ik ben alleen op mijn squad Nevertheless, verliezen we cash, want zo gaat dat. Okay. Ik sta in de wc, ik denk aan vroeger aan wat ik allemaal heb gedaan. Bij bitches gefumbled, terwijl ze voor me wilden gaan. Nah, dat Dacht ik ook pas later op DBC nog niet eens in mijn kamer. Maar dat is de Henny die denkt. Ikzelf ik denk ik moet het hierbij laten. Dat is bitter, maar toch ook zoet. En ik sta in de bitterzoet. Ik die bestel weer wat, ondanks wat het met me doet Niet alleen fysiek, maar ook financieel Doet dat mij niet per se goed Dus ik verlaat de club, wanneer de Uber driver staat op de stoep Geef me kies een brasa, voordat ik wegga. Ondertussen in de Uber, ik denk niet meer na Het wat smalt ook met de driver, vage gemiste druk vandaag Alleen hou ik het daarbij, want ik val nog net niet in slaap We never give up, Wij die gaan up, you know what's up En niet een cup, met op een sap, ik denk het op Ik ben in stad, ik ben alleen op MS. Square, square. Nevertheless, yes. verliezen we cash, want ze gaat dat. We never give up, wij die gaan op. You know what's so. You know and he a op Met op, eet ik het op. Ik ben in staat, ik ben alleen of bij mijn squad. Yeah. Nevertheless, verliezen we cash, want ze gaat dat. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo. Even een shout-out naar Trampo Beats. Want er gaan nog even zo op jullie. Trampo, speed it up. I'm not a cop I'm in, a I'm in a Nevertheless, we lose cash, because zo what's going Yeah yeah, I'm Dat was hem. En dat waren ze. Stie Zinovel en Zooten. Dankjewel. Dank okay. um, we gaan uh, eventjes weer muziek laten horen. En dat doen we met Westone. En dat nummer dat heet The Call. I'm <laughs> Of laat hij ergens een krat in de midden in de loop neerzetten. Dat ik zo wat mijn nek breek. Ja, dan hebben we ook geen presentator volgende week hier uh, liggen. Dus <lacht> zo simpel is het de Weststone in de Call. En uh, we sluiten dit, uh, dit fijne uh, verhaal weer af met uh, die heren uh, aan uh, tafel. En dat is zijn Steezy Novel in Tozen. Allereerst de vraag: vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja, Super. Was ja. Dope. dope ja. Oké. Okay. Toekomstplannen, Steezy. Ehm um... Er komt sowieso nog wel een track aan met Toezin. Mm -hmm. uh, die gaat dan onder zijn naam uitgebracht worden. En dan sta ik erop als featuring artist. Mm -hmm. ja, maar... En uh, daarnaast uh, komen er natuurlijk gewoon nog in de toekomst wat singles aan. Uh, en ik hoop in de toekomst. Maar daar praten we wel echt over een tijdje met een album te kunnen komen. Ja. Um, maar ja, voor nu, hoe het er nu uitziet. Eerst volgende wat eraan komt... Uh, ...featurings en uh, singles. Oké, okay, en dan even de vraag naar jou... ...want dan uh, betekent dat dus... ...dat jij wat meer uh, prominent naar voren gaat komen. Jazeker, dan is het... Uh, ik, uh, ...ik featuring. Tenminste, het wordt een collab, dus dat komt sowieso goed. Maar ja. uh, zelf heb ik ook nog wel een paar producties klaar liggen... ...die naar buiten komen. Ja. Optredens klaarstaan, dus uh, ja... Tozen volgens volg mij en hou me in de gaten. Ja, uh, waar kunnen ze dat doen dan eventjes? Want dan, uh, je hebt nu even de tijd om het te zeggen. Instagram, Snapchat, overal. Ja, Instagram eigenlijk het beste. Tozen, 2T-O-Z-E-N. Heel makkelijk te vinden, 2T-Z. Dat ja, ben ik, man. Dat is helemaal goed. Yes. En, uh, en jij? Wow. steezy.novel, heel simpel. Overal, zoals uh, Tozen ook al zei. En de collaboration, die komt eraan tussen ons twee. Helemaal goed. Jongens... Hartelijk dank. Dankjewel, vond het erg leuk. Oké. Okay. Um, we gaan uh, nog even hier Singa laten horen. Die hebben we ook nog even een tijdje, weer niet gehoord. Running heet het nummer. Dit was dit met nummer Running. Afgelopen week heb je al op 3 voor 12 Noord-Holland... al iets voorbij zien komen over het muzikale leven van Romina Groot. Die komt hier uit de buurt vandaan. Die komt oorspronkelijk uit Bentveld. Inmiddels is ze alweer op terugweg naar San Diego... waar ze nu resideert. Maar de afgelopen twee weken was ze hier in Nederland... bij haar ouders. Want dat is de plek waarom ze hier naartoe is gekomen... Uh, daar stond al iets op bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ja, we vinden het ook leuk als we het ook uh, voor de radio kunnen doen. Dus een gesprek met deze Romina Groot over haar werk in de Amerikaanse muziekindustrie. Romina Groot is van oorsprong een bandveldse. En zij is al een tijdje actief in de Amerikaanse muziekwereld. En dat leek ons wel eens leuk als alternatieve vm om ook eens een keer een kijkje te krijgen... hoe dat daar nou werkt in de Amerikaanse muziekindustrie, Want dat is toch totaal anders dan de Nederlandse. Uh, om meteen met de deuren in huis te vallen. Waarin verschilt het? Uh, het verschilt denk ik vooral met de grootte van het land. In Amerika ja, heb je toch veel meer kansen om ook door te breken binnen de muziekindustrie. Je hebt toch meer genres. In Nederland vind ik het toch altijd wel een beetje minimaal blijven. En ja, in Nederland, als je hier muzikant bent, vind ik ook dat je wel echt in Nederland blijft. Behalve als je toch wel een DJ bent, dan ga je toch wel sneller naar Amerika, denk ik. Maar ja. verder blijft het gewoon heel kleinschalig in Nederland. In Amerika heb je toch wel echt meer dat grote opportunity uh, gedeelte. Ja. Dan natuurlijk het verhaal. Hoe ben je er terecht gekomen? Ja, ik ben erheen gegaan voor mijn studie in 2015 en daarvoor heb ik een paar jaar in Engeland gezeten. Nou, dat was het uiteindelijk niet voor mij. Dus uh, nou, ik heb jarenlang doorgestudeerd, twee studies afgerond. Uh, um en toen uiteindelijk ben ik daar doorgegaan... en mijn eigen bedrijf opgestart. En ik zit nu, wat nou, mijn veertiende heb ik al in de Melkweg gewerkt. Ik heb hier in Zandvoort bij Nuf eventjes gewerkt. En uh, ja, de muziekindustrie bleek het toch wel echt te zijn voor mij. Mm. Melkweg, hoor ik je ook uh, ja. over praten. Uh, wat heb je daar gedaan? Ja, daar werkte ik eigenlijk een beetje als uh, vrijwilliger. Uh, op mijn veertiende ging ik daar een beetje flyertjes uh, uit uh, handelen naar mensen. En uh, daar heb ik wel echt een heel groot netwerk opgebouwd, Ook met artiesten die er kwamen en tourmanagers... Want die ja, dat vond ik toen de tijd al heel belangrijk op mijn veertiende. Dus dat zegt al genoeg van hoe ik dingen wou doen toen de tijd. Ja. Uh, dat neem ik aan, daar leg je dan de basis. Ja. En neem je dat dan dat heb je dan neem ik aan ook meegenomen naar Amerika? Ja, absoluut. Uh, iedereen die ik uh, rond mijn veertiende vijftiende heb leren kennen in Amsterdam in de Melkweg door naar concerten te gaan en daar een beetje vrijwilligerswerk te doen, ben ik nog steeds goed bevriend mee. Mm. En die hebben mij ook echt enorm geholpen toen ik net in Amerika woonde. Mm. Dus ja, ja. Uh, nou ja, dan komen we ook een beetje over uh, ja, de Nederlandse uh, muziekwereld uh, in, dat, in dat opzicht. Uh, ja, als je daar nou als buitenstaander tegenaan kijkt, hoe kijk je er tegenaan? Ik vind het heel leuk, uh, alleen ik zou er nooit in kunnen zitten, omdat ik, ja, wat ik net al zei, ik vind het gewoon te kleinschalig. Mm. Um, en ik, ik, voor mij moet het gewoon groter zijn. Ik moet meer opportunities hebben, ik wil het hele land doorreizen. en ik, ik vind de muziek heel leuk. Ik luister ook graag naar Nederlandse muziek, maar op een gegeven moment ben ik het ook wel weer helemaal spuugzat. Ja. Ja. Ja, ja, want uh, dan blijf je eigenlijk in een soortement van maalstromen zitten, zoiets? Ja, dat denk ik toch wel. Ja. En uh, geloof me, er zijn echt momenten dat ik een fles wijn open in mijn huis... en ik doe Frans Bauer aan. Ja. <laughs> maar dan is het ook wel weer goed voor mij even een tijdje, ja. Ja, want even over jou. Uh, want je hebt natuurlijk nu een beetje wat meer zakelijke achtergrond... maar je komt oorspronkelijk uit de muziek. Ja, absoluut. Ik uh, drum eigenlijk vanaf mijn zevende. En ik heb ook mezelf ooit piano aangeleerd. En ik heb ook echt liedjes geschreven... Uh, maar uiteindelijk ben ik er toch achter gekomen dat ik graag in de business wil zitten. Want ja, no offense door iedereen, maar ik hou van geld. <laughs> en ik wou gewoon mijn centjes verdienen. En ik vind dat heerlijk met de business. En ik vind ook dat ik muzikanten nu echt wat kan bieden met mijn muzikale achtergrond, maar toch ook met een business achtergrond. Ja. Want dan kom je ook niet in die valkuilen terecht van de muziekindustrie, met enorme grote contracten. en dat, dat, Ik boet daar wel een beetje van. Ja. Um. Want in Nederland geldt het ook, hè, valkalen. Ja. En in Amerika ook. Uh, wat, wat zijn valkalen? Kan je er iets over vertellen? Ja, ja, ik denk dat er gewoon binnen de muziekindustrie toch wel mensen zijn... die echt het uiterste uit een muzikant willen halen... voor hun own benefit, om het dan zo te zeggen. Uh, maar ik wil echt een muzikant helpen. Ik wil ze echt vanaf de grond af aan naar boven halen. Hun hele brand en hun eigen muziek naar boven halen. Uh, zonder dat ik daar zelf echt iets uit krijg. Ik vind het gewoon echt leuk om het te doen. Ja. Hoe ziet uh, de, ja, de nabije toekomst van jou er dan, dan nu uit? Ja, nou ja, voor nu. Ik heb twee hele leuke klanten. Uh, dat is voor mijn PR-bedrijf en dat is een country-artiest en een pop-artiest. Lucas Horn en Shelby Lynn Madison. Nou, daar gaat het super goed mee. Die, uh, die rise to the top op dit moment. Ja. En uh, ja, verder tour ik ook nog uh, zeven maanden door het jaar heen... met echt hele grote artiesten als een merchandise manager. Dus dan zit ik toch alweer aan een soort van creatieve kant... maar het blijft het ook toch weer business. Ja het nog toch een beetje als, uh, als je de muziek hoort... en dat je dan misschien zelf denkt, nou, ik zou het ook wel willen maken. Ja, behoorlijk. Ik zit de hele dag te tikken op mijn tafel ook. <laughs> <laughs> en uh, dat, dat mis ik ook wel heel erg. Maar uiteindelijk ben ik wel echt heel gelukkig met de keuze die ik heb gemaakt... en ik heb er ook heel veel plezier in. Goed, dankjewel. Ja, tuurlijk. Nou, jullie bedankt ook. <laughs>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 But I got cool again. Poor, poor me, felt like a fool, poor man. I thought that he was cool, but I got cool again. He shuffled the deck and gave me this hand. The man is the moon with a gun against this head. He Het programma wordt altijd gevolgd door Nashville Radio. Het programma wordt uh, gemaakt en wordt uitgezonden op uh, meerdere lokale radiostations, waaronder deze. Hij staat er zo moeiteloos in, pas deze nieuwe van Harlem Lake. Morgen komt die uit. Voelt again. En er is nog iets over Harlem Lake, want ze komen naar de studio op 30 mei. Mensen schrijven het op in je agenda, want dan zijn ze hier drie, bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En uh, dan heb ik nog een kleine inleg bij het uh, verhaal van Romina Groot, wat je net uh, hebt uh, beluisterd. Zij heeft uh, namelijk uh, ook uh, ja, op een uh, regionaal opleidingscentrum uh, gezeten wat betreft de muzikale opleiding. Als drummer, uh, maar zij heeft dat uh, samen gedaan met Douwe Bob. Dat is ook niet uh, de eerste, de beste die we hier uh, hebben in dit uh, land. En die Douwe Bob die is later uh, nog als een van de eerste. In het programma De Beste zingers, songwriter van Nederland. Daar kwam hij toen als beste uit de bus. Dus ja, het, het zegt wel iets over hoe je uh, in de muziekwereld. Uh, op een gegeven moment uh, terecht kan komen. Is het niet als muzikant, dan is het wel in de zakelijke dienstverlening in dat opzicht. Goed, um, even weer verder met uh, de muziek. Want dit uh, luidruchtige viertal komt uit Andijk. Ik doe het Polderok en die jongens uh, heet Searching Valentine en dat nummer dat heet Solitude. En het is al van een EP 27 Forever. was dit. En uh, normaal gesproken is dit niet helemaal een Noord-Hollandse band, maar tegenwoordig staan nou ze wel een beetje te boeken als Noord-Hollandse band. Want uh, voor een deel uh, komt de, de band ook uit deze provincie. Hoewel de oorsprong weer een beetje weer anders ligt, dan uh, ligt dat toch weer een beetje in de buurt uh, van Leiden. Dus dat, uh, ja, dat is altijd een leuke strijd die ik dan op een gegeven moment voer met een uh, collega hoofdredacteur al daar van 3 voor 12 no uh, Leiden is dat dan. En dan zeggen we van, wie wil dat, uh, wie gaat dat dan van ons tweeën doen? Nou, en dan uh, komen we meestal wel tot een vergelijk. Zo werkt dat dan. Um, we zijn een beetje toegekomen aan het eind van, van, dit, uh, van deze radio-uitzending. Volgende week uh, is ook weer even de blik vooruit. Want volgende week is, ja, eindelijk is het zover... Verlien Spiegel hier in de studio. Want uh, we hebben wel eens uh, behoorlijk wat uh, materiaal van haar uh, laten horen. In de tijd en uh, ze werkt aan een nieuwe. Uh, aan haar debute-EP. En die EP die gaat uh, twee weken later verschijnen. Dus volgende week uh, kunnen we al een klein beetje een inkijk verwachten. Van wat zij uh, allemaal gaat doen. Um, en wat je er dus op kan verwachten. Op de EP die ze dan op in 7 juni gaat uitbrengen. Dus uh, dan weten we dat ook alweer een beetje van tevoren. Uh, dat is een beetje Dream in indie dat, zo moet je het omschrijven. Er zitten heel veel uh, soundbites eronder meer in. En uh, nou ja, luister volgende week zelf, maar dat is een beetje het idee. Um, afsluiten doen we met The Prophet van Alaska. <telling>